De Radio 1 Sportzomer. Jack van Gelder en Jurgen van den Berg. Voor ons het tweede uur, maar voor u ergens midden op de dag. Want het duurt nog allemaal tot tien uur vanavond met allerlei sport en natuurlijk ook aandacht voor de gevechten in Aleppo in Syrië. In het mediaforum zometeen Ton van Lint en Max van Wezel. Het gaat onder meer over de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Maar nu eerst het NOS nieuws met Ewout de Jong. Syrische regeringstroepen voeren zware beschietingen uit op de wijken in de stad Aleppo. Dat meldt een Syrische oppositiegroep. Aleppo is de grootste stad van Syrië en het economisch centrum van het land. Zou vooral zwaar gevochten worden in de wijk Salahidin, waar de meeste opstandelingen zitten. Het leger zou artillerie- en gevechtshelikopters inzetten. Volgens de opstandelingen zijn aan hun kant twee doden gevallen, tegen tien aan de kant van het leger. Maar ook zouden vijf panzerwagens van het Syrische leger zijn vernield. Vechtsporter Badr Hari wordt in verband gebracht met een derde mishandelingszaak. Volgens het parool sloeg hij afgelopen december een man in elkaar in een Amsterdamse kroeg. Het slachtoffer zou de broer zijn van een vrouw die een relatie had met Hari. De man zou onder meer een kopstoot, een klappen hebben gehad... en ernstige verwondingen hebben opgelopen in zijn gezicht. Hij heeft geen aangifte gedaan. Een ingewijde zegt in het parool dat vrienden van Hari het slachtoffer hebben bedreigd... om niet naar de politie te stappen. De recherche hoopt dat de man dat alsnog doet.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 Ook volgend weekend en het weekend van 12 oktober is station Zwolle dicht. ProRail verwacht dat het vernieuwde station in 2014 klaar is. De Nederlandse stafetteswemsters hebben zich op de Olympische Spelen... geplaatst voor de finale van de 4x100 meter. Alleen Veldhuis, Inge Dekker, Hinkelien Schreuder en Femke Heemskerk... kwalificeerden zich als derde voor de eindstrijd. Renomo Jojo deed nog niet mee. Ze werd gespaard voor de finale die vanavond wordt gezwommen. Nederland veroverde vier jaar geleden in Peking... olympisch goud op de estafette. Het weer, wolkenvelden en perioden met zon. Temperatuur tussen 19 graden aan zee en 22 in Limburg. In het zuiden kans op buien met mogelijk onweer. Vanavond en vannacht vooral in het oosten buien. Morgen wisselvallig en een graad of 19. AMB verkeersinformatie. Er staan op dit moment drie files. Ze staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Deil en Zaltbommel 4 kilometer door wegwerkzaamheden. A35 Ammelo richting Enschede. Tussen knooppunt Buren en Industrieterrein Twente-Kanaal 3 kilometer door een aanrijding. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en het knooppunt Ewijk 10 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 We pakken hem op en met name het wielrennen zal de, de komende twee uur centraal staan. En hoe gaat het met de Nederlanders op dit moment? En met name voorin, gaat het goed wat dat betreft Geolippens? Ja, het gaat iets minder op dit moment, omdat door die versnelling aan kop van het peloton de Belgen en de Italianen die de handen in één hadden geslagen, loopt de voorsprong toch wel terug. Het was zes minuten, het is nu vier minuten en 32 seconden. Terwijl nu de rust een beetje is weergekeerd in het peloton, want die groep die probeerde weg te springen uit het peloton is weer teruggepakt. Nibali, Van Avermaat, Gilbert, Geesink en Elminger. Ze kregen gezelschap van nog een paar andere grote namen. Hoor Luis Leon Sanchez, etappenwinnaar in de Tour de France voor Rabobank, Vino Grifko, Vogelzang. Dan Grega Bolus, Sylvain Chavanel, Kedel Evans. Dat waren allemaal renners die probeerden de sprong te maken naar die groep met Geesik. Maar uiteindelijk was het toch de Britse ploeg die de orde herstelde. En zagen wij Bradley Wiggins daar op kop van dat peloton doormalen in zo'n strak tempo. Nu kijken we naar de man die tweede werd in de Tour de France. Christopher Froome. Hij leidt de dans in het peloton. Waar het weer even rustig is geworden. Tempo zak. Dat is alleen maar goed voor de kopgroep. Want als die Engelsen samen met de Duitsers alleen het werk moeten doen. Dan rijden het gaat niet zomaar 1, 2, 3 dicht. Nee, het gevaar komt de weg van de andere landen die denken dat ze nog kans maken op de Olympische titel. Als die wegspringen en achter de kopgroep gaan aanrijden, dan wordt het verschil snel minder. Hier zijn live vanuit Londen, Jack van Gelder en Jurgen van der Berg. Jij vandaag hebben we gemeld dat het offensief van het Syrische regeringsleger eh, tegen de opstandelingen in Aleppo zou zijn begonnen. BBC-verslaggever Ian Panel is een van de weinige buitenlandse journalisten in de stad. Hij vertelt, terwijl het inslaan van raketten te horen is, hoe de dag begon in Aleppo. From first light we heard the sound of a fairly constant artillery bombardment in one part of the city. Um, there has been a helicopter flying overhead. There has been the sound of gunfire as battles are being fought some close landing vanaf zonsopgang hoort het panel het geluid van zware artilleriebeschietingen. helikopters en ook vuurgevechten en er wordt vooral zwaar gevochten om de wijk Sala Al Din we are hearing that large numbers of tanks and armored vehicles have tried to get into the area. They've met fierce resistance. The rebels are claiming, again we can't verify, that they have destroyed as many as eight tanks. Tanks van het Syrische regeringsleger proberen de wijk Salah al Din te nemen, maar de opstandelingen verzetten zich hevig en zouden acht tanks hebben vernietigd. Van El kan dat niet bevestigen over. Zij zegt wel dat de inwoners van Salah al Din als ratten in de val zitten. Veel andere inwoners van Aleppo hebben de afgelopen dagen de stad al verlaten. Het feels incredibly tense Nu, many people have clearly left many people have been fearing that this event this day was coming if indeed the government offensive has started ja het is ongelooflijk gespannen zegt eh hij ziet het daar en voelt het ook met zijn eigen eh uh, eh het hij voelt het zelf natuurlijk omdat hij daar is veel inwoners van Aleppo hebben de stad dus verlaten omdat ze deze dag al vreesden So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 Joel met Tell Her About It. We gaan beginnen met het mediaforum en uh, dat uh, doen we vandaag met uh, Max van Wezel die werkt voor uh, Vrij Nederland voor Radio 1 uh, natuurlijk. Max, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Zit in Hilversum en uh, ja jammer. Uit, uh, ja. Ja. We, ja, we hadden er eigenlijk op gerekend, Tom Verlind zit hier ook, we hadden er eigenlijk op gerekend dat we naar Londen uitgenodigd zouden worden. Ja. We ja. komen eraan, we komen ja, want eraan. Wij zijn hier op vakantie namelijk. <laughs> uh, Max van Wezel dus en uh, oud-KRO-directeur en uh, mediaondernemer Tom Verlind. Ton, ook goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen met, het, uh, met de openingsceremonie van de Spelen, want dat is toch een groot onderwerp, er uh, wordt veel ook op uh, gereageerd. Uh, nou ja, spectaculair was het. Uh, wat, wat vonden jullie ervan, uh, Max? Nou, het was een hele zit ten eerste. Ik heb het ongeveer tot half één. Nee, ik wilde Paul niet absoluut uh, nog zien. Dus ik heb het volgehouden. Maar ik vond het wel een lange, lange zit. Uh, ik vond het wel geweldig uh, vormgegeven. Die Engelsen kunnen natuurlijk uh, samen met de Amerikanen zijn dat toch de beste makers van uh, grote shows en evenementen in de wereld. En da dat kon je eraan afzien. Ja, en Paul McCartney vond je dat nog? Want er was wel veel kritiek op. Ja, een beetje tegenvallen. Je kijkt er natuurlijk de hele avond naar uit. Paul McCartney komt ook, en dan ja, een beetje slappe uitvoering van Come Together. Het was, nee, het was niet het hoogtepunt dat het had ja, kunnen come zijn. Come Together deed hij niet, hè? Dat deed uh, de Arctic Monkeys. Hij hey deed Jude, maar hij was nee, een de, de controle deed, hey kwijt, volgens mij. Nee, hij was de controle niet kwijt, maar er gewoon een mastertape mee te lopen. Uh, ja. Voor het geval dat. En daar zat een delay op. En uh, ja, daardoor ja, was hij was het begin uh, helemaal uit zijn uh, rhythm. Wow. Letterlijk uit zijn rhythm. Maar ja. dat hele historische deel vond ik wel mooi. hoe ze uh, uh, al die acteurs van de hele geschiedenis van het agrarische Engeland... het Engeland van de industriële revolutie... en uiteindelijk ook het Engeland van de swinging sixties uh, wow. en de poprevolutie. Ze hadden dat prachtig vormgegeven. Tom, wat vond jij? Ik, ik vond het een prachtig uh, uh, kunststuk. Uh, mo moderne mediacunst ook. Het zag er uh, prachtig uit. Gewerkt met licht dankzij nieuwe lichttechnieken. Ik heb me uh, kostelijk geamuseerd. Het duurde vrij lang, maar ik, ik vind dat het, dat hoort er ook bij. Want dan ben je je bewust van het feit dat je kijkt naar iets met, wat, uh, met, met historische dimensies. Als echte Nederlander dacht ik ook weer wat zal het gekost hebben. Maar dat is misschien op dit moment even niet zo van belang eigenlijk. Nee. Um, uh, dan uh, het commentaar. Uh, Jack, jij schijnt ook in dat stadion te zijn geweest <laughs> gisteravond. Uh, op Twitter ja. veel mensen die, dan, uh, ja, die vinden dat het veel doorheen gepraat is. Hebben jullie daar een mening over in, in Hilversum? Ja, Het klonk een beetje chagrijnig. Het was net alsof Jack zich niet zo amuseerde. Was dat zo, Jack? Ik, ik heb me buiten gewoon zitten amuseren. Alleen, ik geloof dat niemand zich realiseert uh, hoe je op een gegeven moment om moet gaan met uh, de enorme informatiebron die je hebt uh, over landen, over atleten, uh, over vlaggedragers, over eventuele aanwezige staatshoofden, over eventuele kandidaten. Uh, dat is gewoon een enorme stroom aan informatie die je in ieder geval tot jezelf neemt die je dan heel goed uh, moet gaan filteren. Dus er zijn uh, momenten dat je daar heel geconcentreerd mee bezig bent. Maar ik heb bijzonder genoten. Behalve van de kleding dan, want daar hoorde ik nog wat, uh, wat nou, opmerkingen over. nee, al. niet, niet, niet alleen... Uh, ik, heb, ik heb ook kleding heel mooi gevonden, maar er is natuurlijk heel veel discussie altijd... over als uh, de ploegen binnenlopen, hoe men gekleed is. En dat is altijd weer een item. En dat vind ik dan wel leuk. Uh, ik heb ook van een heleboel genoemd uh, dat ik het hele leuke kleding vond. En van sommigen vond ik het niet om aan te zien. Check en, en heb ook, en, ook Nee, wacht ja, ja. even, daar ging het met name op Twitter inderdaad over, over die, ja. over die kleding. Uh, uh, ja. uh, niet, niet wat het zien was, maar hoe uh, samen dus met Leon Haan commentaar over die kleding werd uh, verzorgd. Uh, met name toen het dus ging over, laten we dan even heel even, even luisteren. Ja, volgens uh, modemensen zou dit de best geklede proef zijn. Ik moet er nog even aan wennen, het is in ieder geval wel fel. En hier is in ieder geval iemand geweest die zegt, jullie hoeven wat mij betreft niet allemaal hetzelfde aan te doen. De Tsjechen zijn een beetje in de retro-stijl, moet ik zeggen. Dat is wel heel merkelijk. Ja, kaplaarzen met een Ik Ja, dat kan niet mooi vinden. Maar trouwens wel. Ja. Uh, dat vonden mensen ook weer dat je te veel over die vrouwen Ja, maar die doet. mensen die hebben allemaal een mening over iets. Ik heb uh, 35 jaar in de mode gezeten. En uh, dat was eigenlijk mijn vak. En daarnaast ben ik sportjournalistiek gaan bedrijven. Dus ik durf te zeggen dat ik, uh, dat ik wel kijk heb op mode. In ieder geval daar veel meer van weet dan de mensen ervan uh, van denken. Die denken, ja, die gaat een beetje over mode zitten meepraten. Maar ik heb er gewoon 35 ja. jaar hard in gewerkt. In Parijs gewerkt en al dat soort zaken. Dus ik, ik vind dat ik me daar in ieder geval niet voor hoef te verantwoorden. En dat ik Wat het je? echt heb op mijn mening daarover. Wat vind je van alle kritiek op, uh, op Twitter... Dat dat je te seksistisch was... Nou, als ik een mooie vrouw zie, dan mag ik toch zeggen dat er iemand mooi uitziet. Uh, dat, dat schijnt heel erg te zijn tegenwoordig. Daar moet je heel hypocriet voor zijn. Of je moet onder een pseudoniem twitteren of op Facebook staan. En ik zeg het gewoon. Dus ja, dat, dat, ik, seksistisch, dat vind ik zo vreemd. Uh, als ik iemand zie die er mooi uitziet, dat kan ook een man zijn, overigens. Zonder dat ik enige homo-gevoelens heb. Maar kan ik dat gewoon vertellen en zeggen. Dus daar, uh, ook daar kan ik niet veel mee. Gaat het je eigenlijk als je die, die tweet zit uh, terwijl je zit te presenteren? Of nou, nee, tijdens het presenteren zie ik het niet, maar ik, je, je merkt dan op een gegeven moment uh, dat er uh, wel het een en ander gezegd wordt. Ik heb ook een aantal dingen heel goed kunnen gebruiken nog. Want een, een, een tweet van iemand, wij, het was ons niet opgevallen dat er door schalen, dat er door degene die links liep van het bord, dat er een schaal werd meegedragen. Die uiteindelijk dus functioneel waren in het ontsteken van het vuur. Dat was ook niet bekend gemaakt uiteraard van tevoren. Nou, daar heb je dan wat aan. Maar het is heel moeilijk om uh, kritiek te weerleggen. Omdat, uh, ik, ik ben hier nou toevallig met een aantal collega's naartoe gelopen. Dan kom je mensen tegen en goed commentaar. Ik krijg heel veel reacties op goed commentaar. Maar ik hoor ook van, ja, er werd veel gesproken door Leon en, en door Jack. Uh, en, en daar is vrij moeilijk mee om te gaan. Want daar is waar, wat, wat wil je wel en wat wil je niet horen. En dat was ook wel opvallend. Afgelopen woensdag bij de introductie van het hele programma... heeft Danny Boyle, de regisseur, één een, een vraag gekregen. En die was van de BBC. Danny... Kan je ons zeggen waar moeten we wel en niet praten en hoe moeten we dat doseren? En toen zegt hij: dat is gewoon op gevoel. Dat zal de ene irriteren als je het op dat moment doet en de andere op dat moment. Dat is het gevoel en je wil wel wat informatie kwijt. want net wat Max zei: het begin is natuurlijk heel mooi met het neerzetten van het platteland, de industriële revolutie, maar het daarna... Ja, maar dat eerste begin moet je wel vertellen wat er is. Ja. En abide with me moet je wel zeggen wat het is. Het wordt en... moeilijk tegen de tijd dat de Seychelles langskomen... en je nou ja, echt niet dat meer dat weet is, wat je dat, over dat, dat is, is in de vloed van de sechelle moet zeggen. Nou, dat is in de parade. Uh, je wil niet weten wat een uitzoekerij het is. Uh, je krijgt geen informatie om, uh, van, van de organisatie van uh, welk land ligt waar. Nou, ik geef het je doen. Ik kan tien landen noemen en dan denk ik dat je er problemen mee hebt... om aan te geven waar het is. Uh, wat, wat voor, wat voor uh, plakken hebben ze gewonnen in het verleden? Wie is de vlaggedrager? Dat krijg je twee uur, drie uur voordat uh, de ceremonie begint... krijg je pas de lijst van de vlaggedragers. Dan wil je toch nog heel snel die 205 vlaggedragers kunnen benoemen. Nou, dat soort zaken. En dat, dat wil je wel her en der kwijt. Maar toch je klinkt toch een beetje gekwetst. Nee, ik klink helemaal niet gekwetst. Want ik kan me best voorstellen, als ik zelf zo zit te kijken... dat ik misschien ook denk van... Hè, uh, ik, ik wil even naar de Arctic Monkeys kijken, hou even je bek. Maar als het ergens over gaat, zou je dat moeten vertellen. En als op een gegeven moment Paul McCartney uh, optreedt... ik ben een fantastische fan van McCartney... ja, dan, dan, dan wil je ook niks zeggen en dan probeer je dat ook... Beperken en misschien helemaal niks te zeggen. Maar op sommige momenten zeg je wat. Even over de vergelijking dan. Want ik heb een deel van de ceremonie met Nederlands commentaar gezien hier in het Hollandhuis. Toen ging ik naar huis, zeg maar, hier. En daar was de BBC. Nou, die praten volgens mij net zoveel. Dus over de hoeveelheid praten, ja, dat is ongeveer net hoe je het ook doet. maar we geven dit nu een veel te groot gewicht, vind ik. Want het was een uitstekende uitzending. Inclusief het commentaar zaten een paar voor mensen irriterende elementen in. Maar dat maakt toch niet. Uit, want irritatie is ook een vorm van amusement. En je kunt er toch niemand naar, niemand naar zijn zin maken. Er zijn geen ongelukken gebeurd gisteravond. Er vielen een paar dingen op. En het valt mij nu ook op, volgens mij heeft de check toch meer geraakt... Uh, dan, het, dan het lijkt. Je zit om nou, heel serieus te kijken nu. Zo belangrijk is het allemaal niet, Jake. Nee, dat weet ik wel. Het is ook niet zo belangrijk. Maar het is soms vervelend dat als je bekender bent, dat je dan ook kwetsbaarder bent. En dan vergeet men soms dat je daar ook gevoel bij hebt. Want in, op Twitter wordt niets gezegd over uh, collega Leon Ham, met wie ik buitengewoon prettig heb samengewerkt. Maar het is net alsof ik alleen in het verslag uh, betrokken ben geweest. En dat irriteert wel eens, ja, dat moet ik zeggen. Maar niemand neemt uh, van mij af dat ik nu de tiende zomerspeler heb mogen meemaken. Ik begin nu weer te lachen. Ja, begin weer. En, en, en, dat, en, dat, ik, en dat ik ook de opening heb mogen verslaan. En als je op je 61ste nog gevraagd wordt om voor de tv de opening te mogen doen, dan denk ik ja. Uh Prima. Ja. Goed gedaan, Jocky. Dank je wel. Uh, we we, <tie> we, we, we hebben nu ook genoeg hierover gekletst. Uh, zometeen gaat het over het verkiezingsdebat van de RTL. Die willen dat, uh, die willen dat een beetje anders gaan doen. Nog even een heel kort antwoord voor jullie op de vraag. Uh, Woody Allen, hè. die maakt in allerlei Europese steden. Uh, maakt nu tegenwoordig films. Het was nu het idee om het in Amsterdam te doen. 14 miljoen euro is daarvoor nodig. Max, moeten we dat investeren of niet? Nee, maar ik vraag me wel af welke steden dat wel hebben gedaan. Want Woody Allen en zijn manager zeggen dit allemaal als, op een toon alsof het doodnormaal is. dat zo'n stad dat doet. Dus uh, heeft Parijs betaald, heeft Londen betaald, waar hij gefilmd heeft nu, jaar. Barcelona. Uh, ik ben benieuwd of die steden allemaal betaald ja, hebben. Ja, ja. Ik, ik vind het idioot. Nee, zonder van het geld. En uh, dan wordt, wordt er gezegd, het is een goede investering in city marketing, maar daar geloof ik helemaal niets van dat het enig effect heeft. Dus heel verstandig dat Amsterdam hier niet Goed. aan mee heeft gedaan. Zometeen deel 2 van het Mediaforum. John Mayer was dat in de Queen of California. En wij gaan weer uh, naar uh, de Koning van de Weg. Maar wie is dat op dit moment, Gio? Op dit moment uh, ja, zal die Koning van de Weg toch eventjes uh, in het uh, kopgroepje gezocht moeten gaan worden. Het kopgroepje van elf man. En als je goed naar ze kijkt, dan zie je toch wel dat ze allemaal het werk wel redelijk gelijkelijk verdelen. Dat er niemand is die zich echt uh, loopt te verstoppen. Dus ja, het zijn er elf, hè? mooi elftal. Beppo, Rulans, O'Grady, Menchov, Castro, Piecho... Pinotti, Westra, Christophe, Duggen en Brajkovic. En dan ook nog de Zwitser Michael Scheer. Maar daarachter hebben we een interessant groepje gekregen. Met Gregory Rast en André Grifko... die zojuist in de beklimming van Hill wegsprongen. En zij kregen gezelschap van opnieuw Vincenzo Nibali. Uh, opnieuw Philippe Gilbert. Verder Jack Bauer uit Nieuw-Zeeland. Uh, Jacob Vogelsang uit Denemarken. Kreuziger, de Tsjech, Lars Boom, de Nederlander... En Sylvain Chavanel, de Fransman en Paolini Een Italiaan. Sterke groep die probeert weg te rijden bij het peloton. Het gaatje is niet echt heel erg groot. Op de top van Box Hill was het gat precies 13 seconden. Maar 23 seconden trouwens moet ik zeggen. Maar uh, dat zal nu toch wel langzamerhand groter worden als die mannen daar in die achtervolging goed samenwerken. En dan zou dit wel eens een keer het alarmsignaal kunnen worden. Voor de man die we voorlopig nog maar even dan. Oké, okay, ik doe jullie je zin. Uh, de koning noemen van deze wegwedstrijd. Dat is Mark Cavendish. Hij zit nog steeds prinsheerlijk daar in het peloton. Maar ik denk toch dat hij zich langzamerhand... ...een beetje nerveus begint te maken... ...over wat er allemaal voor hem gebeurt. Of die Britse ploeg met maar vijf man. Of die uiteindelijk de koers kan controleren. Ook al krijgen ze de hulp van de Duitsers nog eens een keer vijf man erbij. Probeer het dan maar eens dicht te rijden... ...tegen zo'n grote groep renners die wegrijdt. We gaan door met het mediaforum. In Hilversum zitten Max van Wezel en uh, Ton Verlint. En uh, wij zitten hier. En we gaan het hebben over de verkiezingsdebatten die eraan zitten te komen. En dan met name de opmerkelijke keuze van RTL om maar vier lijsttrekkers uit te nodigen. Dat zijn Diederik Samson van de PvdA, Mark Rutte, VVD, Emiel Roemer, SP en Geert Wilders van de PVV. Um, dat is opmerkelijk, want uh, RTL sorteert daarmee voor eigenlijk op wie er premier gaat worden. Um, Max, politiek uh, commentator, wat vind je daarvan? Ja, het was uh, nog erger aanvankelijk, want ik begreep van mijn lieve vriend Frits Wester, dat ze aanvankelijk uh, overwogen hadden... maar twee mensen uit nodigen: Rutte en Roemer. Dus op de een of andere manier hebben sindsdien... Uh, uh, Wilders en, uh, en Samson zich ertussen weten te wurmen, kennelijk. Ik vind het geen goed idee. Het is een vervalsing van waar verkiezingen in Nederland uh, om gaan. We kiezen namelijk geen premier. Ik zou het wel heel leuk vinden als we dat wel deden. Maar het is gewoon niet zo. Je kiest een uh, Tweede Kamer... En het, ge het, ja, het geeft uh, kandidaten een enorme voorsprong door te doen alsof uh, zij dan in het torentje kunnen komen dankzij Frits Wester en dankzij RTL4. Mm. En ik vind het een vervalsing van de werkelijkheid. Maar formeel is dat natuurlijk zo, alleen toch zullen veel mensen ook op, op de persoon stemmen als ze in dat hokje staan. Ja, maar het is toch raar. Kijk, je hebt kabinetten gehad waar uh, de premier uh, helemaal niet de uh, leider van de grootste partij was. Uiteindelijk gaat het erom, uh, wie kan een kabinet vormen dat een meerderheid in de Tweede Kamer uh, uh, achter zich heeft. En het, het, het kan gewoon ook, Jelle Zijlster heb je gehad, uh, Barend Biesheuvel wel een tijdje geleden. Maar die waren helemaal niet de leider van de grootste partij. Mm. Maar die waren een soort compromisfiguur waarvan die partijen zeiden, nou word jij dan maar minister-president. Ja. Dus het kan ook nog Alexander Pechtold worden. Het kan ja. ook nog uh, Jolande Sap worden. Ja, Ton, aan de andere kant, als je, als je al die partijen uitnodigt... dan wordt het soms ook uh, behoorlijk onoverzichtelijk. Nee, Daarom vind ik het een, een prima initiatief en een, een realistische keuze. En we kiezen inderdaad niet de premier... maar in toenemende mate uh, worden mensen in de politiek toch ongelooflijk uh, belangrijk. En ik kan wat mij betreft niet genoeg weten van de persoonlijkheidskenmerken... van de mensen die misschien in de toekomst Nederland gaan uh, vertegenwoordigen. Er lopen... Ook behoorlijke debatten uh, op dit moment al over de kwaliteit van sommige kandidaten. Kijk wat er over Roemer is geschreven in Elsevier. Dus prima initiatief. Het zou een verkeerd initiatief zijn. Als, als dit de informatie was en als dit de lijn was in de politieke berichtgeving. Maar er komen veel meer programma's van RTL en de publieke omroep gaat alle aspecten nog behandelen. Dus ik vind het een mooie aftrap. Heeft het ermee te maken dat RTL commercieel is? Dat ze dit soort keuzes maken om niet in de pure concurrentie te komen... met de publieke omroep om hetzelfde te doen? Ja, ik denk dat uh, uh, RTL heeft een andere verantwoordelijkheid heeft... dan de publieke omroep. Dus daar wordt meer formattechnisch naar initiatieven gekeken. Ze, ze doen natuurlijk die dingen die lekker liggen bij het publiek. En ze kunnen zich dat ook uh, permitteren dankzij het feit... dat er een sterke publieke omroep is. Want als uh, de commerciële gaten blij laten uh, vallen... dan worden die door de, uh, door de publieke omroep uh, gecompenseerd. En uh, het maakt ook duidelijk dat wij belang hebben bij zo'n duaal uh, bestel. Om er dat nog maar eens ze, even in te gooien. Ze hebben het trouwens wel vaker afwijkend gedaan. Ze hebben in 2006 ook alleen Balkenende en Bos tegenover elkaar gezet. De rest ook niet uitgenodigd. En in 2002 hebben ze Henny Huisman ja. uh, het lijsttrekkersdebat laten doen. Hè? Ja, de was Show. Het, het waren niet altijd goede keuzes. Maar het werd behoorlijk geplaybacked ook, begrepen. Ja. <laughs> ja, dat wel. Met mensen ja, ja. met kastjes in de zaal en zo, die moesten stemmen. Ja, ja, ja. maar ja. vinden jullie het niet gevaarlijk? Eh, omdat, eh, laat ik zeggen, heel veel mensen op televisie eh, zien en luisteren... en dan eh, de waarheid voor zich nemen... als er slechts twee mensen zich kunnen profileren... Eh, wordt er dan inderdaad niet naar die trichtervisie gewerkt? Ja, maar zo zit de politiek op het ogenblik eh, toch in elkaar... Degene met de beste charismatische kwaliteiten... degene met de beste marketingvisie... is in ja. staat om zijn, om zijn boodschap het best onder de aandacht van het publiek ja, te het brengen. Het enige is dat het dan uiteindelijk niet zo is. In Amerika is dat zo. Dan wint Obama ook. Maar hier kan... In, de, in die stilte van het, het katshuis en uh, de kabinetsformatie... het gaat allemaal een uh, zwarte doos in... waar iets heel anders uit kan komen dan, dan je denkt op de verkiezingsavond. en uh, da, Dan zijn mensen weer teleurgesteld in... ik dacht die te kennen en ik heb daar toch op gestemd... en nou wordt het toch een hele ander. Dus dat blijft raar in Nederland. Ja, maar daar zit, er zit in, de, in de Nederlandse bevolking toch ook een te prijzen uh, nuchterheid... Uh, in de verkiezingsstrijd uh, lopen de emoties hoog op. En ik heb altijd het gevoel dat er in de, in de kiezenhokjes toch even rustig nagedacht wordt. En dan blijken de afwegingen uh, toch in de buurt van het gezonde verstand te liggen. Dus ik hmm. maak me er geen zorgen over. Nog, nog één dingetje. In, in Frankrijk hadden ze, uh, zeker bij de publieke omroep, het uh, systeem... dat iedereen evenveel tijd kreeg. Er zat dus echt iemand met een stopwatch mee te klokken uh, als, uh, als Hollande in beeld kwam. Dat hebben in en, Nederland ook uh, gehad. Ja. Zijn jullie daarvoor eigenlijk dat dat eerlijk verdeeld wordt? Want bijvoorbeeld D66 en, en uh, CDA zijn nu hartstikke boos natuurlijk... dat ze bij RTL niet uitgenodigd worden. Ja, die zijn vooral voor het CDA is het natuurlijk even wennen... als je, als je alleen nog bij het smurfen zoals dat heet, uh, mag zitten... en niet meer bij de grote jongens hoort. Uh, D66 vindt dit ook niet leuk, denk ik. GroenLinks vindt het ook niet leuk. Uh, helemaal klokken, zoals in Frankrijk, kan het niet... doordat we hier zo gigantisch veel partijen hebben. Er doen er meer dan 15 mee. Hoe moet je dat doen? Het is veel meer dan dan in Frankrijk. Ah, ik ben er ook, ook niet voor, hoor. Uh, wat mij betreft mag het wel een wedstrijdkarakter uh, hebben... waar in principe de sterkste... en dan de mensen met de sterkste argumenten uh, winnen. En die strakke reglementering... dat is toch een soort uh, valse bescherming... van de, van de, van de zwakke politici. En dat, daar ben ik als kijker niet erg van gediend. Nou, als je als politicus goed genoeg bent en goede dingen naar voren brengt, dan kom je, dan heb je in zelf genoeg al. aandacht. Ja, ja, dat is duidelijk. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum op deze mooie zaterdag. En Max de, van Wezel en Tom van Lind. En laat Jack het zich niet te ver aantrekken. Nee, maar nee, ik nee, Max, zit altijd te lachen, man, ik, hier. Zit echt, ik zit echt te lachen. Maar ik heb zo'n zo honger: en iedereen heeft alle broodjes op. Dat gegeven. is het. <laughs> dat <direct> sterkte, <laughs> Jack. <laughs> Dankjewel, Max en Tom. Ja, bye, bye. Het is uh, half drie geweest. Hier is Ewout de Jong. Het Syrische leger voert zware beschietingen uit op wijken in de stad Aleppo. Vooral in de wijk Saladin wordt het zwaar gevochten. In die wijk zitten de meeste opstandelingen. Westerse landen hebben de regering van president Assad opgeroepen... om op te houden met het geweld tegen burgers. gevreesd wordt dat de gevechten in Aleppo in een bloedbad eindigen. Vechtsporter Badr -Hari wordt in verband gebracht met een derde mishandelingszaak. Volgens het parool sloeg hij afgelopen december een man in elkaar in een Amsterdamse kroeg. Het slachtoffer zou ernstige verwondingen in zijn gezicht hebben opgelopen. Hij heeft geen aangifte gedaan, volgens het parol, omdat vrienden van Hari hem hebben bedreigd. De advocaat van Hari heeft tegen de krant gezegd dat hij niet kan reageren op de zaak. En het station van Zwolle is dit weekend dicht vanwege een grote verbouwing. ProRail legt een vierde perron aan voor de Hanselijn. Tegelijk worden onder meer de sporen gemoderniseerd en de perronkappen verbouwd. Ook volgend weekend en in oktober is het station van Zwolle dicht vanwege werkzaamheden. De NS heeft bussen ingezet. Het station is naar verwachting in 2014 klaar. En dat is het nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met de mix van sport en nieuws, daarover gesproken de bewoners in Utrecht... in Kanaaleiland die hun huis uit moesten vanwege asbest, die krijgen extra geld. Echt waar? Ja. Niet te geloven. Gaan we zo horen hoeveel. Ja, ik heb geen idee werkelijk. Uh, maar we gaan eerst naar het wielrennen, naar Guy Olippens. Ja, want we kijken naar die Olympische wegrace en daar zien we aan kop van het peloton... Twee mannen tempo bepalen. Twee fantastische tijdrijders Bradley Wiggins en Tony Martin. En die proberen dan de achterstand uh, toch wel weer wat goed te maken. Niet alleen op de kopgroep maar ook op die achtervolgende groep van 11 man. Want 22 man aan de leiding in deze Olympische wegkoers. Dat zou een beetje te veel van het goede worden voor die Engelsen en voor de Duitsers. Die hun sprinters hier straks op de mol in stelling willen brengen. En het lijkt allemaal nog zo ver weg. Want we hebben nog maar 137,1 kilometer gereden. We zijn net over half koers. Onvoorstelbaar eigenlijk. En al zo lang bezig. Finish zo'n beetje tegen 4 uur Engelse tijd, 5 uur Nederlandse tijd. Dan moeten ze hier op de MOL aankomen. Voor misschien wel die massasprint. Maar zoals het er nu naar uitziet, toch ook eh, hebben we kans dat er een groepje gaat aankomen. En dat we daar nog mooie duels gaan zien. Dat we misschien demarages gaan zien in de slotfase van eh, deze Olympische wegwedstrijd. 11 man dus. Aan de leiding met daarbij de Nederlander Westra. In de achtervolging in elk geval Lars Boom... Die uh, probeert daar uh, met die tien medeachtervolgers het gat te dichten met de kopgroep. En als zij erbij komen, echt waar, met die 22 man... dan denk ik dat het bijna een onmogelijke zaak wordt voor, voor Wiggins... en uh, natuurlijk ook voor Cavendish en consorten om dat gat dicht te rijden. Kijk nu naar Cavendish. Cavendish in het wiel daar uh, van Christopher Froome... met uh, daarachter dan weer Tony Martin. En Cavendish, dat kleine mannetje die dan zo helemaal rustig daar geconcentreerd... in dat rijdt van zijn uh, ploeggenoot. Zo rijdt hij zijn wedstrijden graag, zo rijdt hij... Altijd, om dan uiteindelijk in die laatste honderden meters te exploderen zoals we dat in de Tour hebben gezien. In Brievelagaillade zoals we dat in de Tour zagen in de slotetappe op de Champs-Élysées. Mark Cavendish, het is een roofdier, noert altijd naar zijn prooi, klaar om te springen. We gaan naar het zwemmen weer. De ploeg op de 4x100 meter vrije slagplaatsen zich vanmorgen als derde voor de finale. Femke Heemskerk, Inge Dekker, Hinkelien Schreuder en Marleen Veldhuis verdedigden in Londen hun Olympische titel. Femke Heemskerk was tevreden over de race. Nou, volgens mij ben ik vorm. Ik heb heel lekker gezond. Ik weet niet hoe hard het ging, maar uh, volgens mij kom ik redelijk dichtbij elke keer bij die Australiërs. Dus uh, ja, het voelde heel krachtig. Op het laatst hield je nog een beetje in. Je hoeft er niet maximaal. Nee, nou ja, ik dacht van... Uh, ik kan hem nu helemaal drukken, maar dat uh, jeetje, ik ging daar toch niet meer inhalen. Maar uh, in de finale is we ook wel alles. Uh... Hoe leef je daar nu naartoe? Dat is veel rusten. Gewoon rustig houden. En uh, we weten hoe we dat moeten doen en uh, ja, alles staat de kast vanmiddag. veel succes. Marleen. Ja, uh, ik vond het toch nog wel even spannend, maar het was allemaal redelijk op 7. Wat was jouw indruk? Ja, nou ja, we moeten natuurlijk toch wel goed de series naar komen en dat lukt ook. En uh, ja, het gaat maar om één regen, net dat is vanmiddag. Jij uh, begon als startzwemmer, vond ik opvallend. Meestal begint Inge, waarom was dat? Nou ja, ja, niet speciaal eigenlijk. Maar ja, we hebben het over gehad en ik begin. Ja, dat ja, ik kan me herinneren dat uh, daar op Tenerife hebben jullie zo'n training gedaan... en dan waren die, die overnames van jou nogal eens uh, gevaarlijk. Ik dacht, misschien heeft het daarmee te maken? Nee, nee, nee. En ik zou vanmiddag denk ik ook niet starten, maar ja, je weet het nooit. Het feit dat Renomi er, er nu uitbleef, dat was logisch? Um, ja, ja, en ik denk dat het mooie is dat, nog, uh, dat we nog een mooi. Nou ja, geheim is het niet echt, maar nog dat we nog een goed wapen hebben. Heel veel succes. Ja, ik en, uh, en toen stond je zo dus in de eerste vette. Uh, hoe bijzonder was dat? Ja, het is hartstikke mooi om hier te kunnen zwemmen. Ze dus mogen zwemmen, dat is uiteindelijk waar je voor komt. Het uh, is heel, heel speciaal. Wanneer kreeg je het te horen eigenlijk? Um, Afgelopen maanden geho gehoord. ...dat ik mocht starten s'ochtends. Wat dacht je toen? Uh, yes? Of uh, je nam dat voor kindersgeving aan? Ja. Nee, natuurlijk. Uh, ja, je bent hier. En ja, je, je hebt er niet voor niets zo hard voor getraind een heel jaar. Dus als je dan eindelijk hoort dat je mag zwemmen... ...dat is echt een uh, last die van je schouders valt. Uh, dus ik was daar hartstikke blij mee. Tegelijkertijd besef ik me ook, ook wat het afgelopen jaar gebeurd is... ...hoe vervelend het is wanneer je niet mag zwemmen. Mijn kamergenoot... Die, uh, hij heeft er net zo hard voor getraind. Dat was jij de jongen. Ja. niet dit is dit sport. En uh, ja, zo so be it, helaas. Hoe moeilijk is het om, om, om daar naartoe te leven dan? Hè? Dat ene moment dat je het moet doen, dat je er moet staan. Hoe werkt dat bij jou? Ja, dat is best wel egoïstisch eigenlijk gewoon. Alleen maar doen wat je zelf uh, uh, het beste uitkomt eigenlijk. Zonder... Dan ook nog wel rekening te houden met de anderen. Maar daar nog wel rekening mee te houden. Um, maar laatste voorbereiding is gewoon: draait voornamelijk om jezelf. Inge die liep door, want die moet nog een uh, halve finale vanavond ook zwemmen. Dus die wil geen gedoe. Uh, de andere meiden gaan nu rusten. Uh, Inge natuurlijk ook. Wat gaan ze doen vanavond? Gewoon weer goud? Ja, Australië, de USA. Daar gaan we voor, ja, tuurlijk. Dat waren ze, de Esther meiden en die komen dus later vandaag nog tegen in die finale. U hoort dus in gesprek met Martin Friesema. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Missen niet de Radio 1 Sportzone. alles van volgens mij. Ja, ja ik begrijp dat jij ja, alles van mooie vrouwen weet. Ik, ik durf daar helemaal niets meer over te zeggen. <laughs> nee, nou die koers, ik, eh, course... doe ik maar een blinddoek voor en ik ga verder het leven. <laughs> die koers is een muziekfamilie. Er zitten drie vrouwen in en één jongen. Nou, ik vind persoonlijk die vrouwen al leuker. Liedje uit 1999, Het is dat eigenlijk voor veel liddet. Ja, dat heen. zal wel weer over getwitterd worden. Uh, ja. Old Town, zo heet dat liedje. De bewoners van de Utrechtse wijk Kanalen-eiland krijgen een extra vergoeding. Maar uh, we gaan eerst even fietsen, want er is wel weer het een en ander aan de hand in de koers. We hebben inmiddels de kopgroep alweer over box. na 152,7 kilometer. Pinotti daarvoor, O'Grady, Bruikovic, Westra in het zevende wiel. Elf man in totaal en daarachter die groep met, eh, onder andere met Lars Boom. Dat was de groep die er achteraan was gesprongen. Hele sterke groep, Gregory Rask, André Grifko, Vincenzo Nibali, Jack Bauer, Jacob Vogelsang, Kreuziger, Boom, Chavanel, Gilbert en Paolini. En vlak daarachter rijdt weer een groepje waar we in elk geval Robert Geesink ontwaarde. Die rijden niet eens zo ver achter dat groepje met... Uh met Lars Boom. Ze komen nu daar door. En dan kijken we wie daar allemaal bij zit. zien we in ieder geval TJ van Garderen. Greg van Avermaat. Sergei Lagotin. Dan hebben we Noordhauk Noor. Robert Geesink daar dus bij. Sarah Motins. Dat is dan de man die daar nog bij zit. En dan komt het peloton over de top. Met 12 seconden achterstand... op dat achtervolgende groepje... met Robert Geesink. In ieder geval is het zo... dat men heeft besloten... en met men bedoel ik dan de concurrentie... van Bradley Wiggins en van Mark Cavendish. Die hebben in elk geval besloten om zich hier niet als makkerschapen naar de slagbank te leiden. Om in elk geval de koers hard te maken zoals ze dat van tevoren ook beloofd hebben op Box Hill. Wat aanval na aanval. En ik ben benieuwd hoe lang die trein uit Engeland dat nog volhoudt. Die vijf man die daar op kop rijden van dat peloton geholpen af en toe door de Duitsers. Hoe lang die het nog volhouden om ieder gaatje maar weer dicht te rijden. Voorlopig zijn ze nog niet echt weg hoor, dat groepje met Geesink. Ze sluiten wel langzaam aandadelijk bij het groepje met uh, Lars Boom. Dan weet we dat we drie Nederlanders in de aanval hebben. hebben uh, Lieve Westra op kop in de kopgroep. Dan daarachter Lars Boom en dan Robert Geesing. Drie man dus in de aanval. En dat op een kleine ploeg van vijf man in totaal. Guillaume, nog heel even. Het lijkt, want we zitten natuurlijk op de monitor mee te kijken... alsof ik naar een criterium zit te kijken. Het is zo onvoorstelbaar druk rond het hele parcours. Ja. Ja, dat is, dat is echt prachtig. Die Engelsen die lopen enorm warm hier voor het wielrennen. Dat, dat blijkt toch wel weer een Tour in 2007 die in Londen startte. Ja, daar zag je dat ook gebeuren. Daar zag je ook ongelooflijk veel massas publiek langs de kant van de weg staan. En nu ook weer in dat plaatselijke circuit. Het is natuurlijk ook mooi, hè. Je ziet ze gewoon negen keer passeren. Dus eigenlijk lijkt het wat dat betreft ook wel, nou ja, criterium. Criterium zijn de rondjes wat korter, maar Nee, nee, kilometer. maar je bedoelt qua drukte, ja, qua entourage, inderdaad... zoveel mensen... Ja, maar het is gewoon prachtig voor die mensen op zo'n mooie dag. Bergje trouwens maar, de vrouwen zullen minder belangstelling hebben morgen. Want ik krijg zojuist van mijn buurman van de VAT, erkend weersvoorspeller, krijg ik door dat het morgen hard gaat regenen. En dat de vrouwen hier onder hele slechte omstandigheden zullen gaan rondrijden. En dan denk ik toch dat er wat minder publiek staat. Engelsen lopen natuurlijk warm voor het wielrennen. En dan vooral natuurlijk voor het mannenwielrennen. Lazy Sunday dus, wat dat betreft. Um, wij gaan nu, uh, waar ik het straks al even over wil hebben... het hebben over de bewoners van de Utrechtse wijk, Kanaleneiland. eiland Want die krijgen een extra vergoeding. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Uh, 150 euro was het uh, bedrag. Dat uh, heeft alles te maken met die asbestproblemen in die wijk... en het ongemak voor de geëvacueerde bewoners. Marion van der Voort, goedemiddag. Goedemiddag. U bent woordvoerder van de gemeente Utrecht. Uh, ja, Bedrag van 150 euro per huishouden was het toegezegd. Wat komt daar nog bij? er komt nu nog een bedrag bij van 100 euro per persoon. En een kledingbom van 110 euro per persoon. Omdat het nou zo langzamerhand toch wat langer gaat duren. En mensen graag weer een keer eens een schone broek willen kopen en een nieuw shirt. Ja, er was wel een beetje kritiek op die 150. Dat vonden mensen over het algemeen wat weinig. Is dat ook de reden dat er nu wat meer bij komt? Nou, de reden is dat de termijn wat langer duurt. Waardoor de, de noodzaak om af en toe eens wat nieuws te kopen groter wordt. En hoe lang gaat het dan nog duren? Ja, als we dat wisten. Uh, we verwachten dat het voor een aantal mensen niet meer heel erg lang gaat duren. Maar echt uh, uh, grote zekerheid hebben we nog niets daarover. We proberen het zo snel mogelijk voor iedereen op te lossen. Want die mensen willen uiteindelijk het niet gewoon snel uh, terug naar hun huis natuurlijk. Natuurlijk, dat willen wij ook. We willen heel graag dat zij zo snel mogelijk weer terug kunnen naar hun huis. Maar dat kan niet, totdat wij zeker weten dat dat helemaal veilig is. Ja. En G daarvoor hebben we de onderzoeksgegevens nodig. Gisteravond in Nieuwsuur. Het nieuws dat er niet afgeschermde asbestplaten in die flat zijn gevonden. In, in flats die eerder werden gerenoveerd. Renovatie is daar onmiddellijk stilgelegd. Wat gebeurt er nu met die onbeheerde asbestplaten? Die liggen daar dus nog gewoon. Ja, we proberen de werkzaamheden daar ook zo snel mogelijk af te maken. Uh, want uh, doordat het stilgelegd is, is dat, uh, zijn die platen nu zichtbaar. Maar uh, die platen die zitten in heel Nederland in heel erg veel huizen, schuurtjes, woningen enzovoort. Dus zolang ze gewoon daar blijven zitten, is daar niets aan de hand. En is er voor ons nu geen aanleiding om direct maatregelen te treffen. Maar we willen wel dat die werkzaamheden zo snel mogelijk kunnen worden afgemaakt. En daarvoor zijn we in overleg met de arbeidsinspectie. Ja, goed, dank, dank voor uw uh, snelle uitleg. Marjon van der Voort, woordvoerder van de gemeente Utrecht.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 Color! Painted pony on the spinning wheel Dat was ook in de eind jaren 60 in het Concertgebouw en daar speelde toen Blood, Sweat and Tears, Dylan Clayton Thomas en ze hadden ongeveer twee uur gespeeld en toen zeiden die we kunnen twee dingen doen, we kunnen stoppen, dat gaan we ook doen, want als we nu verder gaan, dan beginnen we weer helemaal van af aan, want meer nummers hebben we nooit gemaakt. <laughs> Blood, Sweat and Tears met Dylan Clayton Thomas, zo lekker. Lucretia McEvil, dat soort nummers, oh mooi. Spinning Wheel was dit, 1969. Um, we gaan naar uh, Epke Zonderland. Uh, die heeft zijn eerste doel op de spelen al officieus bereikt. Want, hoewel er nog veel turners in actie komen, is hij eigenlijk wel zeker van de rekstokfinale. Vanochtend vroeg zette Zonderland als allereerste turner op rek een hele goede score neer. Waarmee hij zelfs de sterke Chinezen achter zich liet. Edwin Cornelissen sprak na afloop met de Flying Dutchman. Epke, ik zag jou uh, je landing maken na je rekstokoefening, je vuisten ballen. En er viel een last van je schouders af, volgens mij. Ja, behoorlijk. Ja, dat is. Uh...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 Wist je het op het moment dat je neerkwam van, ja, dit wordt een topscore? Ja, je weet, uh, dit moet goed genoeg zijn. Uh, ik had een, uh, een uitgangswaarde van 7.5 en misschien dan 7.4, had gekund, Maar dat is een uh, behoorlijk hoge uitgangswaarde. En uh, nou ja, de uitvoering was, uh, was uh, redelijk. En uh, nou, dan moet dat genoeg zijn voor een top 8. Alleen uh, ja, met zo'n 15.9, dat is nog een keer bevestiging. Maar in theorie kun je er dan nog uitvliegen. Ja. Maar uh, ja, als die Chinezen dan niet blijven, dan weet je het wel zeker. Precies, want dat was natuurlijk wel het leuke: hè? dat je al gelijk wat concurrenten in actie zag. De Fransen, maar met name de Chinezen. Wat zegt dat, dat je die achter je laat? Ja, dat zegt best wel veel. Dat ik, uh, ik, ik weet dat ik uh, nog meer uh, of een hogere score kan halen dan dit. Zoals ze een 4 kunnen er, erbij, omdat dat mijn uh, moeilijkheid zwaarder wordt uh, uh, in de finale. En uh, ik ging eigenlijk al vanuit dat we met een 15-9 score dat die Chinezen gewoon boos zouden komen. Dat was al een aanname eigenlijk, maar uh, dan blijven ze te honden. Nou, dan sta je er best wel goed voor, denk ik. Ja, jij gaat moeilijker natuurlijk in de finale, maar dat zullen de Chinezen wellicht ook doen. Of denk je dat niet? Ja, nou ja, ik heb die uitgangswaarde niet gezien. Maar ik weet zeker dat Sukai uh, niet zo'n zo maximale uitgangswaarde had. Dus uh, ja, er zullen ongetwijfeld meer jongens zijn die uh, net iets makkelijker zullen turnen dan, uh, dan in de finale. Dus daar moet je sowieso rekening mee houden. Als je nu uh, vandaag als eerste eruit komt, dat, uh, dat wil niet, niet zeggen dat jij uh, ook meteen uh, de grote favoriet bent. Dat, uh, Natuurlijk ja, zit ik er wel bij, maar niet op, dat is niet op basis van uh, de scores van de kwalificaties. Dat is gewoon heel moeilijk te zeggen. Beloof wel zinder in de finale te worden, denk ik, hè? Ja, dat wel. Dat uh, wist ik inderdaad van tevoren. Er zijn uh, vijf uh, jongens die gewoon al heel lang een hoge uitgangswaarde hebben. En die eigenlijk vanuit het gaan dat zij in de finale komen. En uh, ja, dat zijn uh, ja, bikkeloefeningen. En dat is natuurlijk uh, en, en spannend, want het moet wel lukken. En, uh, maar ook wel heel erg gaaf. Wat ga je nou de komende week doen? Uh, nou in eerste instantie uh, goed, uh, goed even uitrusten. Dat is natuurlijk uh, Behoorlijke druk stond erop voor vandaag. Dus dat uh, vreemd natuurlijk energie. En het uh, is dat je nu even kunt herstellen. En dat, uh, gelukkig heb ik die ruimte ook. En ik kan daarna ook gewoon lekker hard trainen. Dus ik ga me nu focussen op de finale oefening. En dat is... Uh, ja, dat is de uh, 14e hoger dan... Uh, moeilijker dan, uh, dan nu, zeg maar. Yeah. Maar ook uh, de uitvoering is ook anders. Kijk, vandaag uh, je moet je oefening doorkomen. Maar als het uh, een paar tieners uh, verliest met uh, her en der, dat is niet erg. Maar op die finale dan, uh, dan wil je het perfect hebben. En, uh, dus je gaat ook op een andere manier trainen. Gewoon uh, voor een topoefening. En uh, ja, heerlijk dat het nog kan. Ja, dinsdag 7 augustus, dan is die rekstokfinale. En we durven dus wel te zeggen dat uh, Epke Zonderland daar gewoon bij is. Op dat andere toestel, de brug, zit een finale plaatsen waarschijnlijk niet in. En wij gaan weer even terug naar, uh, niet naar het zwembad... maar wel praten over het zwemmen met Bob van der Tak. Bob, waar bevind jij je op dit moment? Ik hoor jouw vraag niet helemaal verstaan. Uh, uh, ik, ik vroeg mij af, waar bevind jij jij uh, op, op dit moment? Ja, ik sta in een winkelcentrum vlakbij het Olympisch Park. Het is, vandaar, het is heel druk, dat hoor je waarschijnlijk op de achtergrond. Maar er is wel nieuws vanuit het zwembad. Namelijk dat Inge Dekker vanmiddag... Uh, niet zal starten in de halve finale op de 100 meter Vlinderslag. Ze had zich daar wel uh, voor geplaatst als tiende. Dus ze zit uh, ruimschoots bij de beste 16 vanochtend. Maar er is natuurlijk nog een ander klusje te klaren voor Dekker. Zij uh, zwemt ook de Estafette met grote kansen op uh, goud voor Nederland. Nederland gaat daar proberen om de titel te prolongeren. En ja, zo'n halve finale 100 meter Vlinderslag die zit uh, daarvoor geprogrammeerd. En uh, Dekker heeft besloten om uh, zich volledig te gaan concentreren op die estafette. Om uh, de kansen op goud te maximaliseren. En vandaar dat ze dus haar individuele afstand ja, heeft opgeofferd voor de estafette. En dat onderstreept nog maar eens uh, ja, hoe uh, ze erop gebrand zijn, de vrouwen, om weer goud te gaan winnen. Gaan we even kijken bij het wielrennen bij Gio. Man op de weg. De peloton, het peloton dat behoorlijk een achtervolging is op die kopgroep. Dat is duidelijk te zien. En het zijn iedere keer maar weer die Engelsen die daar het tempo maken in het wit-blauw. Terwijl ik nu kijk naar de achtervolgende groep waar een van de mannen moet lossen, dacht ik. Een beetje moeilijk te zien. Ik kijk nu trouwens naar de kopgroep waar Menshoff weer gewoon aan de leiding rijdt. Stuart ook makkelijk mee omhoog gaat. Christophe daar ook heel makkelijk bij zit. En ook lieve Westra daar wat achter, daar verscholen moet zitten in de rug van de mannen die voor hem rijden. We weten dat we 11 man aan de leiding hebben. Daar weer achter 11 man dat in die eerste groep uh, Liebe Westra zit. In de tweede groep Lars Boom en dan dat uh, peloton. Want die hebben inmiddels alweer dat groepje met uh, Geesink uh, ingelopen. Nu zie ik uh, Lars Boom daar uh, rijden. Toch wel een uh, mooie grote groep van 11 man daar in de achtervolging. En die moeten dan maar zien te proberen. Dat gat te dichten met de kopgroep. Voorlopig is dat nog niet gelukt hoor. Het verschil zojuist op Hill was 1 minuut en 5. 15 seconden, maar vlak daarachter een seconde of 20... daar zit dan dat peloton met die Engelsen die maar blijven rijden... die maar tempo blijven maken daar aan kop. Onvoorstelbaar hoe lang zij het volhouden. Iedere keer denk je weer, het moet een keer afgelopen zijn. Nu zien we ze daar weer aankomen. Echt alleen maar blauw en wit op kop van het peloton. Dat duurt nu al 100, nou meer dan 100 kilometer lang. Dus we moeten een keer gaan breken. Maar wanneer dat gaat gebeuren, ik vraag het me af. De vervolg van de wegwedstrijd bij de mannen natuurlijk... in de komende uren van de Radio 1 Sportzomer. We gaan zo ook eens kijken bij het zomercarnaval. Dat is weer iets heel anders. En opeens wordt het stil. Terwijl de mensen denken dat de zomer nog moet beginnen... is het voor veel vogels al herfst. En daarom zijn ze nu stil.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 I'm making ready. Home again van Michael Kibanuka. Nu voor 12,99 bij Free Record Shop. Dit is Radio 1.